7 uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslagen in Noorwegen, anders Breivik... krijgt een psychiatrisch onderzoek. Daarin zal worden bepaald in hoeverre hij toerekeningsvatbaar is. Breivik verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter. Tegen zijn zin was die zitting achter gesloten deuren. Breivik begon een manifest voor te lezen... en de rechter zou dat hebben afgekapt. Tijdens de zitting en bij zijn verhoor was hij kalm en onbewogen. Hij zei dat hij verwachtte dat hij de rest van zijn leven gevangen zit... Ook zei hij dat er nog twee cellen zijn in zijn organisatie. Wat hij daarmee bedoelde, werd niet duidelijk. Breivik zei eerder dat hij de terreurdaden in zijn eentje heeft gepleegd... om Noorwegen en West-Europa wakker te schudden... vanwege de grote toestroom van moslims. Hij wilde zoveel mogelijk jonge sociaaldemocraten doden... om de partij te schaden. Het dodental van de aanslagen is naar beneden bijgesteld tot 76... Door de bom in Oslo zijn acht doden gevallen. Op het eiland Utoja is het aantal doden fors omlaag gegaan... van 86 naar 68. De situatie was volgens de politie erg onoverzichtelijk... en in het donker zouden de doden dubbel zijn geteld. Vanavond wordt in Oslo en in een aantal andere Noorse steden... een stille tocht gehouden voor de slachtoffers. In Oslo lopen honderdduizenden Noren mee.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 Een deurbel voor huisdieren, een bacteriescanner. Rijk worden van een gat in de markt. Het is de droom van menig huis en een keukenuitvinder. Maar hoe krijg je je nieuwe uitvinding aan de man? Vanavond in Goudzoekers, het Willy Wortelparadijs. Om vijf voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao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 Hooggeëerd publiek, onze gast is de man die kan wat niemand kan, want hij vliegt in zijn nieuwe show High op 12 meter hoogte met losse handen door de nok van Carré, zonder vangnet, want anders is de lodder af. En natuurlijk vertoont hij zijn magische meesterklassieker, de zeer zeldzame zwevende gloeilamp. Hier is Hans Klok. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond. Ja, ik denk elk moment dat hij dus nu uit de, onder de klep van, van de vleugel vandaan komt. Of uit het hemmend orgel wat hier rechts van mij staat in de studio in uh, Amsterdam. Maar niets is minder waar. Ik zit alleen met Hans Klok. Hij heeft zich misschien voor goed weggetoverd. Ik weet het niet. Nee, maar hij kan elk moment arriveren hier in de studio. Hij heeft een zekere vertraging opgelopen. Het thema van zijn show is de tijd. Nou, dat zit er nog niet helemaal geramd in uh, vlak voor de première. Dus wij zijn in afwachting van Hans Klok. Hij kan ieder moment hier binnenstappen en tot die tijd draai gewoon even lekker een plaatje. Do you want to go?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 First sight and being by your side is the only thing on my mind. So hey. Crystal Fighters met Plage. Goedenavond is Kunststof van maandag 25 juli, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Hans Klok zou hier naast mij zitten, maar hij is uh, verdwaald geraakt op een Amsterdamse, uh, in een Amsterdamse wijk. Volgens mij, Hans Klok, goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. Hans, je heet Klok en het, ja. en het thema van je voorstelling is Tijd. En, ja. ik, en ik zit hier nu alleen, Leg het eens uit. <laughs> Hoe kan ja. dit? Nou ja, ik heb plantage middenlaan 4A, maar ik zie geen de Smet, uh, studio. Och, help. Dat is een oude bioscoop, weet je dat nog? Een hele nou, oude bioscoop. ja, dan moet ik er nog een stuk doorlopen. Ben je lopend ook gewoon? Ja, ik heb mijn auto maar ergens neergezet. ik wou om zeven uur bij jou zijn natuurlijk. Ja, sprintje trekken. Zit dat er nog in op deze leeftijd? Of, uh... Ah, wat dacht jij? Nou, uh... <laughs> ja, het komt helemaal goed. Maar... Komt, het komt helemaal goed. Zullen we een heel klein stukje van de, van de muziek misschien draaien uit de voorstelling? Dat, is oh, dat vind ik wel mooi, ja. Ja, daar hebben, daar hebben we nog wel wat muziek van. We gaan zo meteen even luisteren en dan, uh, dan ga jij ondertussen heel hard rennen. Want ik weet dat jij, ook als je buiten adem bent, toch nog heel goed kan praten. Dus dan zie ik je zo in de studio. <laughs> Komt goed. Oké, okay, tot zo. De even wat gekost, maar ik geloof toch echt dat hij nu binnenkomt. Hans Klok, illusionist vanaf deze week vijf weken lang te zien in Theater Carré in Amsterdam. Met zijn nieuwe show Hi. En daar is hey, dan. Hey. <laughs> hey, oh, hij dan. Je ziet er heel goed uit voor iemand die gerend heeft. Wil je hier we, gaan zitten? Ik ga zitten. Hans. Nou, ja. hè. Hoe ha. Als oh, je had gezegd de oude bioscoop, dan had ik het geweten. Ja, nou ja, goed. <laughs> ik het, ben er. Je bent er. Welkom. Mm. We hebben net al een stukje van Dank je muziek je gedraaid. Want het is nog maar zes nachtjes slapen. En dan gaat jouw show in Carré in, in première ja. 31 juli. show die daar vijf weken lang staat. Ja, zo lang is dat nog nooit vertoond. Een illusionist die vijf weken lang in Carré staat. Nee, zeker. Uh, ho hoe zien jouw zenuwen eruit op dit moment? Nou, vrij goed. Want we hebben natuurlijk ontzettend goed voorbereid. En natuurlijk ben ik gespannen, weet je. Ik vind, het, uh, ik vind het een eer om zo lang in Carré te staan. En, ja, een soort kinderdroom die uitkomt. Dan vijf weken. Dus Carré is een beetje uh, mijn zomerhuis. Ja. Uh, ga voor het eerst vliegen. Allemaal hele spannende dingen. Het is wel een, uh, een show waarvoor je een halve stuntman moet zijn. Ja. Maar goed, dat verlangt het publiek natuurlijk ook. Uh, maar met de zenuwen gaat het goed. Tuurlijk, ik zal niet zeggen dat ik niet zenuwachtig ben. Maar, maar het is hoe, je die in hoe hou je die in bedwang? Wat doe je? Nou, ik had, uh, wat je eraan doet is... Uh, ik had natuurlijk zoveel aan mijn hoofd de afgelopen maanden. En de afgelopen weken hebben we drie trouwts gedaan. Dus drie proefvoorstellingen in Horen. Ja, en dan, uh, dan ben je eigenlijk je zenuwen voorbij. Want je moet aan zoveel dingen denken, dan kan je dat er eigenlijk niet bij hebben. En dan moet je gewoon denken van, hup, ik concentreer me en ik doe het gewoon. En ik vind ook als entertainer moet jij ook een leuke avond hebben. Want dat staat op je publiek uh, af. En ik vind het uh, misschien egoïstisch... maar ik heb met dat soort belangrijke dingen altijd van... nou, ik wil in de eerste plaats zelf een hele leuke avond hebben... want dan hebben die mensen het waarschijnlijk ook. En dat is een soort mantra die je uitspreekt. Ja. En dan daarmee controleer je eigenlijk die, die, die zenuwen... die er hoe dan ook toch zullen zijn. Ja, dat moet je gewoon ook. Want kijk, wa, wa, wa, waarom zou je het jezelf anders aandoen? Ja. Het ja. is natuurlijk, jij wil heel graag optreden. Hè? Het is toch iets van... Uh, uh, exhibitionistisch, dat je graag gezien wilt worden met, je, met wat je kan, met het, het kunstje wat je doet. En je wil zo graag mogelijk, dat zoveel mogelijk mensen het zien... want je hebt daar jaren op getraind en geoefend. Maar uh, het moet natuurlijk wel leuk blijven. Uh, uh, uh, op het eind is het ook maar showbusiness natuurlijk. ja nou, Jij bent het stralende middelpunt van de show. Ik heb hem uh, afgelopen zaterdag in uh, Hoorn mogen zien. Ja. Uh, het is een show waarin, waarin circus acts, variété magie... Uh, en dans eigenlijk ja. samenkomen. Uh, Het is een zeer gevarieerde show. Fantastische stunts. Twee ongelooflijk knappe aantrekkelijke Braziliaanse <laughs> mannen. Uh, waar echt uh, de, de hele zaal voor in katzwijn valt. En natuurlijk Hans Klok zelf. Ja. Uh, de zwevende gloeilamp, je succesnummer zit ja, erin. Ja, ja zeker. Ja, die ben ik wel verplicht natuurlijk. Dat is, dat is een beetje My Way van, uh, van Frank Sinatra, wat, ja. jij, wat je doet. Maar wat natuurlijk de, de, de, de, de grote uitsmijter is, het fantastische nummer, is dat jij vliegt. Ja. Jij vliegt niet, niet, niet een klein beetje boven de grond, jij vliegt gewoon echt in de nok, je vliegt hoog. Ja, zoals een vogel eigenlijk kan vliegen. Tenminste, dat was mijn droom altijd en ieder mens heeft wel eens dat gedroomd natuurlijk. Iedereen kent die droom dat hij kan zweven, vliegen over de daken. En uh, ja, het is eigenlijk wel de ultieme illusie hè, dat, je kan, dat je kan vliegen. Iedereen kent dat moment, iedereen heeft daar ooit wel eens over uh, gedroomd, Ja. van gedroomd. Maar wat was bij jou het moment dat je dacht... ja, wacht even, maar ik ga het ook echt realiseren. Ik uh, ga vliegen. Ja, dat was eigenlijk doordat vorig jaar Hurricane een groot succes was... in Nederlandse theaters. De vorige show. Uh, ja, de vorige show. Uh, we stonden toen een week uitverkocht in Carré. En toen wilden we een, uh, een soort rep reprise doen. Hè. Dus dan ga je zeg maar, met dezelfde show nog een keer het rondje af. En toen zei ik tegen Stardust, Henk van de Meijden en Monika Stotman... en die waren het gelijk met me eens van... joh, laten we het dan nu gewoon bikker dan ooit doen. Dan pakken we uit. En toen zeiden zij tegen mij... Hans, wat is nou een ultieme illusie? Wat heb je nou... Waar heb je nou altijd van gedoom? Dus zei ik, nou, vliegen. En toen zijn we dat gaan realiseren. Dus daar zijn we nou, drie kwart jaar mee bezig geweest. En daarvoor ben ik ook naar Amerika gegaan. Ik heb ook een, een training gehad bij een, in Hollywood bij een stuntteam. Voor als je valt, dat je goed valt. Ik hoop dat ik me dat dan nog realiseer. Ja, op 12 onderweg. meter hoog onderweg. Maar uh, ja, we hebben er alles is aan gedaan. Aange, is, de, is dit nou een aangekochte truc? N of is dit nou een truc die je helemaal zelf ontwikkeld hebt? Nee, uh, we hebben dat ontwikkeld wel, zelf ontwikkeld, maar met een heel groot team waarvan een deel van het team uit Amerika kwam. Ja. En dat we ook in Amerika hebben het, uh, daar hadden we de ruimte en zo om het te doen. En we wilden het natuurlijk ook heel erg geheim houden. Dat is natuurlijk in mijn vak altijd het probleem, dat alle medewerkers die tekenen een contract voor levenslange geheimhouding. En met het vliegen is het natuurlijk helemaal zo, weet je. Zo'n carré ook, dat hebben we echt hermetisch afgesloten. Daar komt niemand achter. Iedereen heeft, uh, heeft een contract getekend om daar altijd zijn mond over te houden. Want ja, je wil natuurlijk niet dat het uitlekt. Want ja, de, bedoel, de sport is natuurlijk dat het publiek komt, en een deels van het publiek komt, alleen maar om achter de geheimen te komen. Ja. Maar ik heb altijd zoiets dat ik hoop dat halverwege de mensen gaan ontspannen... en het maar gewoon over zich heen laten komen en genieten van de kunst. Want dat is het uiteindelijk. En de schoonheid ervan. Um, uh, en dat van, ze niet bezig zijn met, met de achterkant van de nee, kunst? Nee, op een gegeven moment, ik kan me dat voorstellen. Want zo ben ik begonnen als kind. Ik wilde per se weten hoe iemand kon zweven of hoe iemand in een seconde kon verdwijnen. Dat fascineerde mij. Door die fascinatie ben ik zelf ook begonnen. Maar het, ik vind het vooral mooi als mensen het waarderen om de uitvoering... en dat, ja. dat, dat het publiek daarvoor komt. Is dat eigenlijk waterdicht, dat systeem uh, van geheimhouding? Nou, het is niet waterdicht. Als maar... iemand bijvoorbeeld gewoon eens een keertje... Uh, ongelooflijk lekker achter de coulissen met je heeft gezoend... maar jij wil daarna niet meer mee <laughs> door met dat zoenen... kan ik me zo voorstellen dat hij denkt... wacht, mijn, mijn ultieme vraag is dat ik... Uh, dat ik iets op het net zet en verspreid. Ja, dus daarom Wil niemand ik... op een idee... Uh, <laughs> daarom zoer ik maar. met niemand achter de colise. Oh, heel goed. <laughs> nee, maar het is wel zo... Nou, het is ook een beetje dat men, met elkaar zijn we toch... Uh... Je zit nu uiteraard naar, uh, naar achter het glas te kijken. Je ja. zit te chansen terwijl ja, je, de... je, je, je, je, je zit te praten. Met... Ik, ik, uh, ja, ik ga hierna door naar deze afspraak. Met Karin Bloemenwerken. werken ja, we aan Die zit ook de bank, hè? Hier. Dus die, uh, ja, die uh, is zo lief om mij te, te helpen in het vertellen van het verhaal. En ja. ook Sarah Koos heeft zich daar... Uh, heeft het een en ander goed geschreven. Um, daar vertel ik straks wat meer over. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat de mensen een... een uh... Het is een soort code. En mensen die bij me werken vinden dat ook heel spannend. En de meeste mensen blijven ook heel lang bij me werken... omdat het gewoon een heel spannend en romantisch beroep is. Ja. Het, het illusionist zijn, de magie, de geheimen. Het gaat zo ver terug. Het gaat al terug naar de oud-Egyptische tijd... waar de eerste geregistreerde goochelaar... er zijn papieren rollen gevonden van die man. Hij heette Dedy. Ja. En hij traat op voor de, de farao En hij leed onwaarschijnlijke dingen zien. En in die hoge beschaving werd dat ook gewaardeerd... Maar zag men wel dat dat natuurlijk kunst was, dat dat niet echt kon. Terwijl als je hetzelfde kunstje 500 jaar geleden zou doen... dan zou je op de brandstapel belanden. Dus de, de, de historie van Magic is heel rijk. En heeft daardoor ook een aantrekkingskracht ja. voor mijn medewerkers. En v, v, voelen, ze voelen zich wel een van het team. En ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat iemand uit de school klapte. Nee? Nee. nee. Maar het zijn dus allemaal, wat jullie bindt is dat jullie allemaal een, een zekere mate van romantiek hebben. Dat jullie romantische ja. zielen zijn, dat jullie durven te dromen. We durven te dromen. En ik denk ook, bijvoorbeeld, we leven nu in crisisjaren... Als je ziet de afgelopen tijd dat de films die uitgebracht zijn... Aan, aan een paar jaar terug al, eh, zoals de Illusionist en de Prestige... spelen zich allemaal af in de jaar 20, ook crisisjaren. En ik denk ook wel eens, waarom gaan mensen naar een show van Hans Klok? Um, ik bedoel, ik zou er naartoe gaan, maar waarom zoveel mensen gaan er naartoe? En ik denk dat het toch is dat je kan wegdromen. Heel veel mensen zitten de hele dag op Facebook, achter hun laptop, op computers. Alles tegenwoordig gaat digitaal. Maar dan ga je naar mijn show en dan is het eigenlijk puur ambacht. En het is puur creëren van dingen die er niet zijn. En waarin ik denk dat mensen denken, oh, ik wou dat ik dat voor één keer kon. Ik bedoel, iedereen wil, heeft wel een lijstje met wie die wil laten verdwijnen. Dus het is... Um... <lacht> Ja, het is een, een romantisch vak. <laughs> ja, het is, maar het is een romantisch vak met een, met een heel realistische uh, achtergrond. Ja. Uh, Monika Stropman van Star, dus de, de producent van de show, die zei tegen ons... zo'n vliegact, daar kun je een leuk huisje van kopen van dat geld. Meer wil ik er niet over zeggen. Ja. Oftewel, het is een heel kostbare operatie om ja, dit is vliegen heel kostbaar. Ja. tot een succes te maken. Ja, dat is ook zo, want je hebt natuurlijk heel veel medewerkers. Je kan niet dus uh, naar bepaalde bedrijven... ga je voor bepaalde elementen die je nodig hebt... om zoiets te creëren. Maar dan kan je ook weer niet uitleggen waarom. Dus dan moet je alweer een smoes verzinnen waarvoor je het nodig hebt. Nou, als ik dan met mijn lange haar daar aan de balie ga staan... dan weten ze het gelijk. Dus dat, Het is allemaal een beetje... Jij ja, kunt een... niet dubbelzijdige tape ergens gaan komen... Nee. zonder dat iedereen denkt... Aha, ah, ja, zo gaat het dus. Nee, <laughs> dus dan moet ik altijd weer iemand voorop uitsturen. Oh, wat goed is dat. Ja. Maar hoe is, die, hoe is de sensatie om te vliegen? Ja, geweldig. Je moet je voorstellen alsof je... In een achtbaan zit. Het, ja, het is fantastisch. Het is een. Uh, ja, ik vind wel tot op nu wat ik gedaan heb de ultieme illusie. Niet dat ik trots ben op de andere, hoor, want de zwevende kleuren vind ik ook fantastisch. En de snelheid waarmee ik en samen met mijn assistentes. En dan vind ik assistenten een slecht woord. In deze, je geloof ik uh, divas, hè? Divas of magic noem ik ze. Uh, ja, dat is ook wel ongekend, weet je. Dat is eigenlijk ons oude succes. En daar sluiten we ook de show mee af. Met een. Uh, ja, toch wel. Want mensen hopen ook dat ik dat natuurlijk altijd blijf doen en zal doen. Dus, maar dus, ja, maar de, ik ben de, maar, maar dat, heel trots dat, op dat vliegen. Dat vliegen, dat, is echt, dat moet een ware sensatie zijn. Ja, dit... En je kijkt er af en toe ook wel heel serieus zelfs een beetje moeilijk bij. Ja, nou, dus, is, en ik, ik probeer te denken van <laughs> wat... Wat, wat is die man nu aan het doen? Want ja. hij concentreert zich, dat zie ik zelf ook wel. Nou, maar... Dat is natuurlijk het leuke dat verder. je dat niet weet. Dat is natuurlijk ook altijd zo moeilijk. Want wat is nou het talent van een illusionist? Hè? Mijn, mijn, mijn zangeres zegt, ja, je hebt een goede stem. Maar bij een illusionist weet je het niet, want het is allemaal geheim. Daarom heb ik bijvoorbeeld bij Wilfried de Jong in 24 uur met... heb ik voor één keer een klein kaarttrucje laten zien... hoe je dat met vingervlugheid onzichtbaar kan maken. En ik kreeg daar veel kritiek van collega's. En die zeiden van Hans, waarom doe je dat nou? En ik zeg, ja, ik, zeg, ik wou gewoon voor één keer een heel klein dingetje weggeven dat mensen zien dat het echt moeilijk is, dat het kunst is... dat je daarop moet studeren. En dan heb ik nog niet eens over de presentatie... want het verkopen van een truc, dat is, dat is nog belangrijker. Maar je moet wel ook die basis kunnen. En ik denk ook dat in de, de, de, de hedendaagse tijd... dat je alles op internet kan, kan vinden, hoe geheimen gaan. Ik denk dat mensen tegenwoordig veel meer gaan waarderen om uitvoering. Dat het uiteindelijk straks de toekomst is... Ja. Dat, men, um, dat het ook veel populairder gaat worden. Je wil gewoon als toeschouwer, wil je gewoon meegenomen worden in jouw verhaal. En ja, precies. Je wil ook helemaal niet weten of het echt is of niet echt. Nee. Eigenlijk. Hè? Nee, je moet je overgeven aan aan, ja. aan, aan aan dat wat jij loopt te doen. ja, ja. Nou, precies Wat uh, je zegt net al, van ik ga straks met Karin Bloemen werken aan de teksten. Ja. Uh, het viel mij ook op uh, toen ik, toen ik naar de show keek dat jij uh, in, de, in de teksten, die je soms ook buiten adem ook nog moet, moet, ja. moet aan ons voor moet leggen, dat je soms uh, ja, op een manier praat alsof je een beetje schaamt voor het verhaal wat je loopt te vertellen. <laughs> nou, het was, je bent bij het geweest. Dus toen waren we nog... Ja, ik ben zeker schaamd niet voor het verhaal. Alleen, ik ben zo druk geweest om die illusies tot stand te laten komen. Daar heb ik alle energie in gestopt. En dan ik zelf kom zeg maar als laatste aan bod. Ik denk, ja, die tekst, weet je, je bent heel goed in heel snel leren. Ik denk, dat komt allemaal wel. Uh, als eerst maar alles werkt. Dat, want die illusies, dit breng je tot stand met heel veel medewerkers. Sommige dingen doe ik natuurlijk alleen. Sommige met, maar het merendeel met meerdere mensen. Ik denk, als we in ieder geval die show maar een soort van overeind krijgen... En ik moet zeggen, ik was zelf... Uh, heel erg tevreden over dat gebied. En ik heb nu de afgelopen dagen. Heb ik zoiets van ja, nu ben ik aan de beurt. Want het is een verhaal. Het is een Hans-klok. Komt in een tijdmachine terecht. Nou, mm -hmm. klok en tijdmachine. Dat, uh, en die tijdmachine brengt mij naar allerlei andere tijden. Je hebt het gezien. Ik kom in 1700 terecht. Ja. Ik kom in de tijd van de Piraten terecht. Nou, hoe gaan we dat nou? Hoe gaan we dat nou? Dat mensen het ook kunnen volgen. Want het is heel leuk. Als een, ik heb nog nooit een verhaal in mijn show gehad. Nou, Karim Bloem is geweest bij de try Bij de eerste, de tweede try En die zei: misschien moet je een paar voice overs gebruiken. Want je, t, fysiek is het zo zwaar dat het goed is om even een voice-over te hebben... die ons een beetje de richting geeft. Daarnaast moeten er natuurlijk ook wel een paar goede grappen in blijven. Ja, altijd, vind ik. Je moet het relativeren. Je relativeert in je teksten heel sterk wat je fysiek eigenlijk... Ja. de bravoure uit je fysieke acties die wordt gerelativeerd in je teksten. Zo ja. doe je toch ook wel gewoon van... ik ben een hele gewone leuke jongen uit Purmerend. Nou ja, ik ben een... Ja, het is... Kijk, als ik begin, en dat is, bedoel, dat is een zinnetje, dat zal ik mijn leven lang zeggen... Ik doe eerst de eerste tien minuten zijn dat je denkt, nou, dit kan niet. Het begint met een doekje wat door de zaal zweeft ja. boven de mensen. Uh, ik lig in een bed en ik kom in een droom terecht. Nou, dan gebeuren de meest bizarre dingen. En na die tien minuten hebben mensen zoiets van... ja, wat gaat die man nu hierna nog doen? Want dit geloven we al helemaal niet, dit is ongelooflijk. En is al, mijn eerste zin uh, is altijd van, zijn er nog vragen? Ja. En dat is altijd een lach, dat breekt ja, het. Is Want dan denken ze, oh, ja. Hans Klok vindt zichzelf niet zo heel geweldig. Dat is toch nog wel een soort mens gebleven. Even. Maar uh, jij zegt ook bijvoorbeeld... als je een hele grote stunt hebt gedaan... en... Is het wat? Ja. <laughs> ik nou, moet daar wel om lachen. Maar ja. tegelijkertijd dus denk ik... Het een beetje dry-out maar... tekst hoor. Ik dacht wel gewoon van... Ja, jongens, dit is showbiz. Ja, weet ja, ja, ja, precies. Maar zet dat gaat die keun aan en doe gewoon Hans Klok. Ja, dat gaat er ook weer uit hoor. Daarom werken we daar nog heel druk aan. Omdat, uh, <laughs> er <laughs> wordt al een keer, aantekening ja, gemaakt. Oh ja, maken. de strenge teksten. Want ik relativeer ja, het wel eens te veel. Ja. Omdat het. Ook en waarom zo... is dat? Ik ben zo benieuwd ja, waar, waar weet het uit voortkomt. Want je bent aan, Je hebt nooit gelogen over je ambities... Je wil nee. gewoon de beroemdste illusionist van de wereld zijn. Ja, ja zeker. Ja. En dan doe je toch een klein beetje zo van... ja, sorry jongens, kan er ook niks aan doen. Kom nog volgende week een keer kijken. Dan is dat, oh, dan dat trek je, helemaal je dit goed. helemaal bij? Ja, ik heb natuurlijk Karin Bloem Sarah Koos. Ik heb wel de beste mensen dan om me heen die dat dit ook... Gaan, die gaan dit allemaal ja, ja, opschrijven. Dus het, klopt, dat kun je niet maken, kun je niet zeggen. En blijf af en toe het verhaal. Dat vind ik ook zo leuk aan deze show, dat maakt het bijzonder. En dan moet ik ook een credit geven aan Jan Arendsen... die de hele aankleding heeft ja. gedaan, wat fantastisch is. Ongelooflijke kostuums en decors. Maar die heeft zich er ook zo opgehaald. gehamerd. Blijf in het verhaal. En dat vind ik zo leuk, want soms hoef ik... Ik ben natuurlijk heel erg van de Hans Klok. Hij doet wat, en dan kijkt hij naar die zaal van tara, ja. En nu mogen hij klappen. klappen. <laughs> en nu heb ik, is het, worden het meer toneelstukjes. En dat geeft mij ook een stukje ontspanning. Ik, het hoeft niet de hele tijd gereageerd te worden. En juist als je dat doet, wordt de reactie alleen maar groter. Want... Nu hoor je op momenten dat ik het niet verwacht, hoor ik echt uit de zaal van, hey, hoe kan dat nou? Hoe is dat? Of ja. oh, weet je, ja. en, uh, het is bedrog. Uh, weet je, weet je, allemaal uh, rare. Uh, dat is erg leuk, want je vraagt niet meer om een reactie. Het, en dan, dan gebeurt dat eigenlijk spontaan. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Maar dat dat is wel een natuurlijke houding van jou, dat je dat je ons heel veel aankijkt en ja. gewoon je applaus wil halen. Daar eindig ik het optreden ook wel mee. Kijk, ik ben natuurlijk iemand die toch echt groot geworden is... met de snabbelcircuit. In de jaar 80, 90 heb ik in elke van de Valk en discotheek opgetreden. En daar was ik heel succesvol mee. Toen ben ik theatershows gaan doen. Uh -huh. um, en um, dat waren eigenlijk meer concerten, magische concerten. Dus uh, Klok trad op met een hoop... Uh, uh, uh, andere uh, stoere dansers erbij, maar het was altijd een beetje van... hij doet wat en hij kijkt het publiek aan en dan weet je van... nou, nu mogen klap klappen of er gebeurt nog wat... of er komt ineens, verandert die vrouw toch weer in een olifant, whatever. En nu is, er, is het toch meer theater en dat vind ik wel heel erg leuk. Het geeft mij een stukje rust. Want wat, ik kan wat, me veel meer concentreren je... op, die, op die actie. He, ontzettend moeilijk zijn. Ik hoef niet de hele tijd op die zaal. Het is toch meer... Af en toe is het nu meer een toneelstuk met een vierde wand. En af en toe breekt hij ook weer door. Ja, en maar wat is je motief geweest om nu met een verhaal te willen komen? Om een verhaal te vertellen? Nou, dat was eigenlijk ook... Um... Uh, doordat uh, we waren... Uh, Henk van der Meijden, Monika Stotman, Stardust was heel erg blij met het succes afgelopen jaar. Alleen dat was toch een beetje een best of met, een, met, he, met wat nieuwe dingetjes erbij. En toen zei ze van Hans, als je dan echt uitpakt, ga, doe het dan ook een keer anders. En dat zei ook Jan ze van Hans, je moet, het, je, moet het, uh, je moet het ook durven anders te doen. Maar, en daar ben ik eigenlijk nu heel blij mee. Ik ben nu 42, ik treed al zo lang op. Anders, blij, anders word je toch een beetje een herhaling van jezelf. En ik denk nu, als mensen mijn, de Hans Show nu zien, he, Circus Hurricane met haai, dan dat, dat zie je wel een andere Hans Klok. En ik voel me er nu al, en hebben we nog maar drie tryouts gedaan... dan gaan er nog een paar doen deze week in Carré... voel ik me er al zo ontspannen bij en denk ik, oh, wat lekker, weet je... Want ik, ben, ik kom in de 17e eeuw terecht en nou, daar hadden ze geen elektra. En, en, dus ik, la, ik doe gewoon een truc met een touw en ik, doe, ik laat een tafel zweven. En, en, en ik doe dat voor de cast die verkleed zijn als die mensen uit die tijd. Ja. We, we spelen na een straattheater. Ja. Dus dat publiek in die vijf minuten dat die scène is, bestaat het publiek even niet. En Dat is eigenlijk heel erg lekker. En um, ja, es, ik vind het voor ook, mezelf. Ja, en want je zegt eigenlijk ook, ja, het, komt, het hangt niet alleen maar meer op mij, op Hans Klok. Nee, het is meer een totaal. Het is toch een. Ik, ik vond het. En dat is niet de opzet. Maar toen ik de try-out, zeg maar. Ik neem alles op video en zag ik de eerste avond terug. Toen had ik toch een beetje het gevoel van Hans Klok, meet Circus Soleil. Om met al die circusnummers van allemaal gouden clownwinnaars. van het allerhoogste niveau. Mm -hmm. De beste dansers, al internationale audities gehouden. Ik heb een choreograaf en een regisseur uit uh, Gail Davies uit Las Vegas erbij gehaald. Jan Aarsen die is echt. Waanzinnig hoe het er allemaal uitziet. Uh, ja, het is, de show is veel meer dan Hans Klok. Het is een hele rijke show. En misschien dat ik ooit wel een keer met een Hans Klok aan Pluk doe. Dat ik, uh, als ik 60 ben en een paar kaarttrucs doe of zo. Maar, ik ben, maar jij ik... gaat er nog altijd blind vanuit dat je op je zestigste nog zo uh, staat. Ja, wat moet ik dan doen? Ja, weet ik veel. <lacht> nee, ik, <lacht> ik weet niet waar je nog meer goed in bent. Heb je je op een ander gebied nog ontwikkeld? Huishoudelijk uh, in ieder geval niet, begrepen Huishoudelijk niet zo. Dat is een beetje achtergebleven. En... Um, Nee, dit is echt mijn ding. Ja, het is echt mijn ding. is ik ook ben maar er. één ding gewoon. Ja, en dit is een way of life. Weet je? Ik vandaag, als ik mijn dag zie, dan denk je, je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. En, maar ik vind het ook leuk. Ik bedoel, ik heb, ik heb een hoop om dankbaar voor te zijn. Ja, nou, deze show, tenminste, dat zei de producent met veel trots... is, is, is groter nog dan de show op, op Vegas. Ja. Op Las, in Las Vegas stond je in 2007. Ja. Toen had je een, een, een, een zeer dure show. Ook ja. Vooral een hele dure assistente, Pamela ga, ja, Anderson. Ja, zeker, ja. Maar uh, die show was wat bescheidener dan deze. Ja. Dus dit is nog weer over, over de top. Wat, wat is in kern eigenlijk het verschil tussen wat jij toen deed... daar in Las Vegas en wat je nu doet hier in Carré? Um, nou, ik, ja, ik vind het, dit is een artistiek veel betere show. Het komt natuurlijk ook weer omdat je ouder wordt. En in principe wil je natuurlijk al jezelf blijven verbeteren, wil je niet teruggrijpen. Wil je, he, het zou slecht zijn als deze show minder zou zijn, bijvoorbeeld dan de shows vorig jaar. Je gaat altijd voor de overtreffende trap. Maar Las Vegas. Uh, uh, ik, ja, om niemand pijn te doen. Maar ik vond het. Ik vind het wel fijn dat uh, Stardust mij heel erg. De vrije loopplaat van wat wil je? En, wat, uh, en, en, en ik had toch wel in Las Vegas het probleem... dat ik met alleen al iets van 15 creatieve mensen... daar zat ik bij een tafel en die hadden allemaal een mening. En daar word je echt helemaal gek van. Want die zegt dit en waar moet die vrouw verdwijnen? En zegt, ja, uh, we hebben al, uh, er is al een minuut niks gebeurd. Het is tijd dat er iemand verdwijnt, weet je. publiek wat naar een magic show gaat heel vooral verbazen. Ja. En de show in Vegas was absoluut goed. Maar ik vind dit een veel betere show omdat hij veel artistieker is. Je had, je had er gewoon moeite mee dat iedereen zich ermee bemoeide vooral. Ja, ik ben wat dat betreft dan wel een beetje een baasje. En, en, je, ja, had van je, al, en je had het, het daarvoor meeste. ook altijd, altijd alleen gedaan. Ik had het Althans, alleen je had gedaan. wel een hele ja. groep ja. mensen om je heen verzameld. Maar ja. qua idee was het jouw idee altijd. Maar qua idee was het mijn idee, ja. ja. En ik vond uh, um, toen we met die Las Vegas Show terug naar Nederland kwamen hem wat Europees, die show. Mm -hmm. En vond ik het. Uh, ja, ja, het probleem is zo bijvoorbeeld. En Pamela Anderson moest natuurlijk in die show. En dat was fantastisch. Maar ja, wat ga je die vrouw laten doen? He, dat, het, het, het was het, het verhaaltje in Las Vegas van een jongetje wat wilde toveren. He, en, en, en, en er was dus een heel klein verhaaltje in de show. En ineens is Pamela Anderson daar. En. Mm -hmm. uh, um, dus het was, het was ook heel moeilijk allemaal. Het was, het was niet makkelijk. Maar uiteindelijk heeft het me op de kaart gezet. En uh, Pamela Anderson is nog een soort Hans Klok uh, ambassadrice in Amerika. En het bracht Die vijf doet gewoon aan je management daar, zeg maar. Ja, ze doet mijn management uh, in haar vrije tijd. <laughs> maar, maar jij zegt toch een beetje, ja, wat moet je dan met Pamela Anderson? Maar je hebt het nou, toch voor... gewoon in een kistje gedaan... en een beetje zo opgevouwen en weer uitgevouwen... en toen bleek ze toch nog gewoon in één stu uh, uh, uh, uh, stuk te zitten. Aan ja, en... nou, ik was versteld, Zoiets was het, versteld in hoeveel... Uh, van die act. Zij past eigenlijk. Want ze heeft natuurlijk een behoorlijk voorkomen. Oh, jullie maar, hebben de dozen daarop aangepast, begreep ik. Uh, enigszins. Maar ze heeft het fantastisch gedaan. Zij is ook zo goed in het, in het verkopen van zoiets. Weet je. Zij nam me mee naar Good Morning America. en Ik moet zeggen, ook Joop van Nederland is natuurlijk fantastisch, die mij dat gunde en, en die daar zoveel geld in heeft gestopt. Dus het, het is voor mij een geweldige tijd geweest. Ja, want laten we even, even teruggaan naar dat moment. Er is een documentaire gemaakt. Die heet uh, See You in Vegas. Ja. Die is in 2008 gemaakt door Mike Kruisman en Antoinette Beumer. We hebben dat Gedaan. Ja. ja, ik vond het een waanzinnig leuke documentaire om te zien... omdat je ah, jou in, aan de vooravond ziet van dat Las Vegas-avontuur. We hebben even een fragmentje. Uh, dit is een fragment, moet ik wel even bijvertellen... dat je mee, van je toenmalige uh, manager aan je toenmalige vriend vertelt... wat Van de ene met je gaat doen okay. in Vegas. We hebben een, uh, een concrete aanbieding gekregen... van, uh, van de firma Holding voor uh, Hans Klok. En dat is wel heel erg uniek. Die gaan dan samen... Een, uh, een nieuw bedrijf uh, beginnen. En uh, die nieuwe BV die koopt eigenlijk de oude uh, Hans-Kok Illusions BV ja. met alle rechten. Dus daar kunnen we flink geld voor vragen: 4, 5 miljoen uh, euro. Wat? Waarmee die meteen uh, miljonair is. Nou, en dan uh, dat is het natuurlijk uh... en, u, en u ook bedankt voor <lacht> Ja, dat kwam ik aan de kant. <lacht> dat had ik al gedacht. Nee, uh, ma nee maar. Wat er uniek is, wat hij zei, hij zei: ik, ben, ik heb nog nooit in mijn leven heb ik uh, zeg maar met een, uh, met een artiest ben ik een bedrijf begonnen. Hij zei: de eerste keer in mijn leven dat ik dat ga doen. En Joop, Joop van denen ging de hele tijd uitleggen van, dat je veto-rechten houdt. Dus dan kun je echt op een gegeven moment in een vergadering zeggen: nee, dat wil ik absoluut niet. Ja. Dat, dat, dat maar je, helemaal... moet het dus je moet er wel uit onderhandelen. dus je moet wel wat dingen opgeschreven. Uh, ja, dus het was eigenlijk uh, heel goed. Ja, klinkt geweldig, ja, het klinkt super. Maar ja, we zitten natuurlijk nu wel ook een beetje met Marcel Broekhoorden. Want we hebben in principe gezegd... Dat we zitten in een Rolls Royce. Dan gaat links of rechts af? Ja, dat is wel. We zitten in een Rolls Royce. gaat links of rechtsaf? af. Ja. In dit fragment was je praktisch miljonair. Ja. Het is niet zo gegaan. Nee. Hoe kijk jij nu terug op die periode? Ja, ik heb een fantastische periode gehad. Ik, bedoel, ik, ik ben, kan wel zeggen dat ik als eerste Nederlander... Uh, in Las Vegas heb gestaan, Een half jaar lang, op de strip. Een half huh? jaar lang op de strip, in een van de grootste casino's, elke avond op opgetreden. Dus ja, voor mij was het een droom die uitkwam. En uh, ja, een beetje pech had met paar, bepaalde. Jovenin had een fantastische visie. Vis, vis, vis, uh, uh, visie? Visie hoe we het zouden gaan doen. En uh, heel erg pech, Joop uh, van Enne werd ziek. En is toen een half jaar was hij niet in dat bedrijf. En dat, dat was natuurlijk al vreselijk. Het belangrijkste was dat hij, dat hij weer beter werd. En toen namen andere mensen dat over. En... Uh, toen kwam hij terug, en dat zie je ook in die documentaire... dan komt Joop weer terug in het spel, in de film... en dan gaat het ineens heel hard. Ja. En die was eigenlijk helemaal niet blij met wat we ervan gebrouwen hadden. Het was een soort megashow die alleen maar in arenas... in grote ahois zou kunnen worden opgevoerd. En Joop zegt, ja, dat kan helemaal niet, wat, wat jullie hebben gemaakt... is veel te groot. Hij zegt, het enige waar dit kan staan is Las Vegas. En hij regelde dat binnen een week, ja, dus dat was natuurlijk wel fantastisch. Dus ik zal hem daar eeuwig dankbaar voor zijn... Um, en hij, en... Heeft ook, hij heeft je ook uh, uit het pretparkencircuit uh, ja, weggehaald zeker. op dat hij, moment. Dat, uh, dat heeft hij zeker gedaan. Dus daar heeft hij ook alle credits voor verdiend. En ik had altijd het idee dat, Joop, dat heel, Joop van Innen me dat heel erg gunde. Dus, uh, en we hebben elkaar daarna ook nog vaak genoeg gesproken. En het, het is allemaal, allemaal goed gegaan, weet je. Uh, dus het, het was een fantastische tijd. Maar ik, ben ook weer, ik vind dit ook weer een te gekke tijd. En ja, maar mensen... goed, dat is, okay, in dit fragment wat we net hoorden... dat is eigenlijk een sleutelfragment. Want, want we horen daar een manager die je manager natuurlijk niet meer is. We horen daar een bedrijf voorbij komen, uh, komen stage, yeah. entertainment... Uh, waar een aparte poot opgericht werd voor ja. Hans Klok, voor ja. Magic. Ja, voor Magic. Nou, dat is eigenlijk ook niet meer. Nee. We hoorden een vriend met wie het na 17 jaar uit is gegaan in dat ja. jaar, geloof ik. Dus, dus als je daar zo op terugkijkt, ja. mogen we daar iets langer bij stilstaan? Hoe is dat dan voor jou? Dat, dat, dat is toch wel een heel cruciale periode geweest. Jawel, maar het, was, het ging natuurlijk niet dat ze allemaal zo één voor één uh, verdwenen, hoor, moet ik zeggen. Het is... Uh... Uh, ja, uh, mijn relatie hield ook wel een beetje op na dat uh, jaar. Het was veel langer. Ik was natuurlijk negen maanden in Las Vegas. Want we hebben ook nog drie maanden gerepeteerd daar. Dus uh, ja. Uh, ja, het is wel zo. Ja. Het is, dus, dus is wel een belangrijk moment geweest. En wat heeft dat jou uh, gebracht, dat moment? Of is het gewoon een kwestie van doordenderen en weer naar het ja, volgende avontuur? ik denk wel dat laatste. Ik ga toch altijd weer verder, weet je. Ik bedoel, na nou jou van de ene heb ik toch weer een hele succesvolle carrière voortgezet in Duitsland. In Nederland, heel, toch? Uh, ja. en, en ik ben heel erg blij met Stardus, dat zij het zo goed opgepikt hebben. Want ze hebben dat... jou in feite hebben ze zich over jou ontfermd, nadat je. Ja. Als het ware wees was geworden. Ik was een soort van wees geworden. en toen dacht. Omdat ik, dat van de ende avontuur dat liep gewoon af. Dat liep af. Waarom dat... eigenlijk? Wegens gebrek aan succes? Of, uh... Ja, nou, het, ik denk niet dat het helemaal hun ding is geweest. Ze zijn natuurlijk fantastisch in, in, in musicals. Hè? En ze, ze kopen veel musicals, maar ze maken ook geweldige dingen, zoals petticoat en dat soort dingen. Dus ze kunnen absoluut wat. Maar Magic is niet hun ding. En het, en het is ook niet een ding wat ze kunnen... Uh, je kan geen tweedehands klok maken. En dat, daar ligt vaak het uh, grote geld, weet je. Je maakt een show voor Nederland met Chantal Jansen. Maar in Duitsland draait hij met een bekende Duitse. Of weet je, zo'n sister act die ze nu hebben. Ja, daar een format zeggen. verkoop een door. Een format. Maar dit, Hans Klok is heel pers persoonlijk. Is, daar is, dat, dat is er maar één. He, ja. waarom, zijn er, waarom is er geen Duits Hans Klok? Waarom is er geen Franse Hans Klok? Ik nou, kun je ja, deze vraag beantwoorden eigenlijk? Waarom is die er niet? Dat weet ik ook niet. Maar er heeft laatst <laughs> over na zitten denken. Dus omdat de journalist dat vroeg. Toen dus, ja, dat is een goede vraag. Dus we gaan weer een programma maken op zoek naar een nieuwe Hans Klok. <laughs> dat terzijde. Maar het is te persoonlijk. He. Ja. En dat Kun je dus niet, uh, dus dan is het ook zakelijk niet zo interessant. Want dan is het ook wel gevaarlijk, want je hangt het allemaal aan die ene man op en die kan ook zijn been breken. Dus, uh, dus vandaar. En we zijn gewoon in de goede vrede uit elkaar gegaan. Nou, hard feelings. En ik ben ontzettend blij met dat uh, Henk en Monika het opgepikt hebben. Stardust en, en uh, dat zij er zo in geloven. En kijk, je talent hou je toch in je ambacht, want je kan wel bijvoorbeeld met een partner stoppen. Maar weet je, als het nog zo slecht zijn, gaan... dan kan ik op het Waterloopplein hier ook nog mijn geld verdienen. Of op de Dam. Want het is een ambacht wat je doet. Ja. Je, je zal altijd overleven, daar geloof ik heilig in. Maar, maar dat ambacht en, en, en dat overleven is natuurlijk voorkomen afhankelijk... van mensen die iets in jou zitten, ja, zien ja. zitten. En die, die ja. met je door willen. En die ook daar heel veel in willen investeren. Ja, zeker. En eigenlijk is dat jouw hele leven... Dat, is dat eigenlijk al wel je verhaal geweest, hè? Ja, is het wel, dat is wel zo. Maar ik hoop dat ik het bij starters lang uithoud. Want dit vind ik een goede club. Het komt natuurlijk ook... Zei, zo gespecialiseerd in circus zijn, dat is ook wel mijn ding. Maar hoe hou je al die mensen zo warm? Eerst was het je vader, ja. die, die, die is vroeg overleden, ja. het begin van 2001 dacht ik, of 2002, 2002 ja. is hij overleden. Toen heeft je broer heeft, ja. heeft zijn nek helemaal, die heeft ja. alles opgegeven om, ja. om jou te ondersteunen. En zo zie je eigenlijk gewoon een heel rijtje van mensen die, ja, die, die toch uh, huid en haar uh, uh, ja. aan, je, aan je geven eigenlijk ook. Nou, Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar, maar hoe maar, krijg je dat voor elkaar? Ben je <laughs> charmeer is er allemaal in? Of hoe doe je dat? Ah, ik weet niet. Mijn broer heeft ook, heeft ook hele goede dingen voor mij, voor mij gedaan. Die zei: We gaan naar Hooi doen. En ik zei: Nee, joh, krijgen we nooit vol. Nou, we kregen het vier avonden vol. Dus ja, um, die denkt ook groot, weet je. Dus uh, maar, je maar moet toen groot kon, kunnen denken. Ja, bij jou. je moet groot kunnen denken. Maar toen kon ik naar Steeds Entertainment, naar Joop van Enen. En Joop van Enen zei: Nou, Hans, ik neem jou. Ik neem die drie assistenten. Dus ik neem twee techneuten. Als ik ook nog je broer neem, krijg ik een heel Hans Klok eiland. Ik bin ons bedrijf. En dat wil ik niet. En jouw broer doet jouw marketing en PR. Hij zegt, nou, als we één ding goed kunnen, dan is het dat wel. Ik vertelde het aan mijn broer en mijn broer gaf mijn hand in een soen. Hij zei: Hans, ik begrijp het. En, en, en he, jij hebt je leven lang ervoor geknokt. Maar ik denk wel dat ik een soort chameur ben... in de zin dat ik mensen heel erg kan motiveren... en veel mensen ook meekrijg om ja. die me willen helpen. En jij ziet ook niet echt veel beren op de weg, geloof ik. Nee, af en toe... Zowel al zakelijk, ervan, maar... als nee. zakelijk als artistiek niet, toch? Nee, ik, ja, nee, dat heb ik niet zo. Ik ben een uh, vrij optimistisch mens... Ja, en want want je zegt net ook, ja ik heb er eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan, het leven gaat gewoon wel weer door. Ja, maar ja, je hebt altijd weer dromen, weet je. Ik zou nog heel graag terug willen naar Vegas, want dat vond ik toch wel fantastisch. En ik denk, jullie Amerikanen zijn nog niet van me af, hè, Want ik heb het daar ook niet altijd even makkelijk gehad. Uh, maar nu weer carré. Ja, vijf weken carré. Wie kan dat zeggen? En als magician, als illusionist is het historisch. Want er heeft nooit iemand in die 125 jaar... heeft daar een illusionist gestaan zo lang. Dus ja, dat is er ook weer te gek, weet je. Dus ja, ja ik zoek altijd wel doelen, dat je... Iets waar je op kunt verheugen. Iets waar je op kan verheugen. Dat heb ik altijd heel erg. ja. ja. En is er dan ook nog ergens een beetje een, een moment van bezinning. En uh, om het deftig te zeggen, contemplatie, dat je eens gewoon gaat zitten en eens even gewoon heel goed na gaat denken over. Ja, tuurlijk. hoe en wat? Of ren je nou gewoon eigenlijk voornamelijk jezelf nee, hoor, voorbij nee. tot je straks ooit een keertje neerstort? Nee, ik heb. Uh, ik heb niet. Uh, nee, ik. Uh, ik heb ook gewoon een sociaal leven ik heb ook vrienden ik ga ook naar het café een biertje drinken ik vind het ook altijd onzin als mensen zeggen die dan uh, top staan in wat ze kunnen of het nou popartiesten zijn of, of, of, of uh, sportmensen van ja ik heb geen tijd voor een relatie of ik heb geen tijd voor een sociaal leven dat vind ik allemaal onzin weet je dat moet je altijd creëren maar mijn, mijn beroep is natuurlijk ook mijn sociaal leven veel van mijn vrienden zitten ook in mijn show en ja het is natuurlijk wel een beetje een circus wat altijd let en nu het circus uh, een circus, circus, ja. onderweg is maar je moet ook tijd voor ook, dingen vrijmaken natuurlijk. Maar dat kan je op een bepaalde manier opvreten. Ik bedoel, uh, de dame die nu op de voorkant van alle kranten staat... Amy ja. Winehouse. Uh, ja, ik ga niet zeggen ze is aan de showbiz overleden. Dat zou natuurlijk Ze is voornaam, hè, ze ja. heeft voor een groot deel waarschijnlijk aan zichzelf te danken. Ja. Maar het zijn toch wel die omstandigheden die maken dat uh, de spanning altijd heel hoog is in die wereld. Nou, De spanning is ook wel hoog, maar je moet het, het is natuurlijk wel of jij het echt zelf wil. Ik heb aan Amy Wijnhuis een hele leuke herinnering... want zij was bij, op onze opening in Las Vegas. Zij, zij is een, een kennis van Pamela Anderson. In die film zie je, in Vegas, zie je ook dat Pamela haar letterlijk uit beeld duwt... want ze staat voor een camera. En de show begon later... <lacht> Zo gaan vriendinnen met elkaar om, hè? De show begon, de show begon iets te laat. Want uh, red carpet, hè? dus iedereen al die beroemdheden op de foto... Sylvester Stallone, nou ja, wie was er niet? En zij zat eh, op een brandtrap bij onze kleedkamer. Want zij was een vriendin van Pam Lenderson. En eh, ik denk, nou, ik ga er eventjes naast zitten. En eh, ik zag dat ze een sigaret rookte, dus ik vroeg haar een sigaret... En ik had geen idee wie ze was, maar daar ben ik altijd laat mee. Want ik weet nu wie Adele is en zo. Ik, dat konden mij een half jaar later aan. En um, nou, toen heb ik heel gezellig daar gezeten. En later toen uh, die meiden van mij... die dachten, oh, Amy Winehouse is er, Amy Winehouse is er. Ik, dus ik, ik, ik, uh, ik heb een leuke herinnering aan haar. Ik vind dit heel tragisch. Ik vind het uh, dat heeft wel een beetje mijn uh, weekend ook wel... en natuurlijk wat in, in, in, in Noorwegen is gebeurd en alles... Ja, maar ook haar dood is wel heel tragisch. Ja, Waarschijnlijk heeft ze dat... Uh, men zegt wel eens, er zijn weinig benen die de wereld kunnen dragen. Mm -hmm. en nou is het in haar geval natuurlijk ook dat ze moet presteren. En als je dan op YouTube... zag ik een heel klein stukje van dat, van dat optreden van een maand geleden... dat ze helemaal bezopen staat en uitgejouwd wordt. En Ja, vind ik heel triest. En dan denk ik, is er dan niet iemand die zegt... joh, Amy, kom op, we gaan naar het mm -hmm. hotel. We gaan naar het hotel, we gaan naar huis... Weet je, maar er is niemand, van al die mensen die er zo rijk aan zijn geworden... platenmaatschappij, mm -hmm. managers... Hè, je ziet toch dat iemand helemaal van de wereld is... en die stuurt toch het podium op. Ja. Zij had tegen zichzelf in bescherming uh, genomen moeten worden. Ja, maar, maar jij hebt maar ook, uiteindelijk jij het ook, het het ook negen maanden in Vegas ja. gezeten. En als ik me wel herinner... Uh, heb je ook grote momenten van eenzaamheid daar gekend. Ja, absoluut. Het is en er daar... was ook helemaal niemand die je hand vasthield? Nee, maar het, het is natuurlijk ook een beetje of jezelf. Uh, um, Kijk, ik, ik denk wel dat met, met, uh, met wat ik doe... en waarom zijn er zo weinig bekende mensen in mijn vak... is omdat het zo'n uithoudingsvermogen is. Je moet zo lang bezig zijn om een beetje bekend te worden. Ja. Weet je, en dan hoop je zo op een doorbraak... dat je nog wel een soort van je hersens erbij haalt. Maar in de popscene kan het natuurlijk voorkomen. Je, hebt een, je ziet er goed uit en je hebt een te gekke stem. Uh, ik ken geen één zangeres of zanger die... Het heeft geleerd. Die stemmen, dat mm -hmm. is een gift. That, mm -hmm. Dat heb je. En dan kan je natuurlijk wel aan werken om het beter te maken. Maar in principe heb je dat talent. En zij had natuurlijk heel veel talent. En, uh... Ik zie je en, en, en... Jij bedoelt eigenlijk te zeggen dat er al veel eerder een beroep op jou gedaan is vanwege die discipline. Ja, die je dat denk ik wel. Ik denk dat zij toch niet die discipline had. En ook niet het, uh, ervan kon genieten. Want dan denk ik, ja, als je toch eh, zo'n optreden, wat dan, uh, dat is het laatste optreden wat ze gedaan hebben. Dan denk ik, ja, dan, je moet toch zo blij zijn als 20.000 mensen op de been zijn om jou te zien. Dan ga je toch niet eerst een fles whisky leeg drinken. Mm -hmm. dat, dan weet je toch dat dat fout gaat. Mm -hmm. Ja. Maar goed, uh, ik kan ook niet. Ken, in jij, haar ken, jij, ken jij die momenten van ontsporing? Dat je denkt van. Ja, behoorlijk. Uh, <laughs> dat heb ik ook nog wel eens. Uh, gewoon Lasson. hier drie straten verderop in de reguliers? Ja, uh, <laughs> nou, om zo, ik, staat heel weinig in of omdat ik in Haarlem woon. Ik vind Haarlem heel gezellig. Maar ik ben ook wel iemand, ik ben wel iemand die niet zo goed zijn grenzen kent af en toe. En dat, is, dat heeft ook wel te maken met de druk en zo. En dat, maar dat is niet goed te praten. En hoe uitzicht dat dan? Gewoon. Dat we Hans Klok bijna niet meer herkennen. heel erg laat in de nacht. Of? Ja, dat kan. Nou, dat is de laatste tijd niet meer zo vaak gebeurd. Want ik heb zoiets van. ja, ik moet mijn kop erbij houden. Kijk, ik, ga, ik ben nu met dat vliegen bezig. Dan moet ik natuurlijk niet hebben dat ik naar beneden lazer of wat dan ook. Ik, uh... En wat betekent dat? Geen drank meer, geen drugs meer? Nee, nou ja, drugs was sowieso niet mijn ding hoor. Maar ik heb geen, in ieder geval geen drank. Uh, uh, nou ja, op, met mate weet je. Ja, ik ben wel een liefhebber. Ik vind het gezellig om een biertje te drinken. Ik ben echt iemand van gezelligheid. Ik bedoel, kan ik kan hmm. niet ontkennen. Maar je moet, je, je moet hier inderdaad ontzettend getraind voor zijn ja. voor wat je doet. Ten eerste ren je de heet, het heen ja. en weer. Ja. En, en, en daarbij moet je vliegen. Ja, ik dat, ben, dat, uh, dat, dat vraagt ook wel wat kracht natuurlijk. Mijn show is een flinke workout van twee uur. Zo, en uh, soms sta je echt als een heigend, als een pakpaard, sta je daarvoor aan de rand. Ja, nou, maar dat is ook omdat het nieuw is. Weet je. Ik heb nu zo, we hebben er zo hard aan gewerkt. En Normaal hard, doe ik hardlopen vijf keer in de week, een uur. Nou, dit is echt de afgelopen twee maanden, maanden bij ingeschoten. Omdat ik gewoon dat uur niet heb. Ochtends tot s'avonds laat en om een uur hard te lopen, dan ben je eigenlijk twee uur kwijt. Want je gaat daarna douchen, moet even bijkomen. komen. Mm. Uh, en die trouwens, die spanning geeft het dan ook wel een beetje dat je van. En dat, dat vind ik dan weer niet goed. Want ik vind als illusionist. ben je natuurlijk een tovenaar. Dus is het eigenlijk bijna niet menselijk. Dus. Wij spraken uh, Monika Stropman. en zij zei over, over wat. de afgelopen jaren is gebeurd. Uh, ik denk dat het zuur is geweest. dat hij net in die periode. dat hij in Vegas zat. dat Joop ziek is geworden. Nou, dat ja, heb je net zelf. Dat uh, was gegeven. absoluut mijn pech. Hij, hij miste de blik van de meester. Maar ja. ik denk dat iedereen nu. het succes Hans Klok wel gunt. Hij heeft namelijk een hele hoge gunfactor. Hij heeft heel veel moeten investeren. en dat weet iedereen. Het is vaak fout gegaan door slecht management, maar dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Ja. Daar, daar, daar werkt zij mee, vanzelfsprekend. Ja. Ja, ja, en dat zeker. dat afgelopen is. Maar dat betekent ook dat er nu echt wel een soort Hans-Klok-managementplan ligt. Nou ja, dat ligt bij, bij Monika bij... Stotman en Henk van der Meijden. Ligt dat gewoon, die hebben dat gewoon goed met me voor. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Want uh, het, het managen van een carrière is best nog wel moeilijk. Vooral als je zelf eigenlijk toch het product bent. Hè? Ja. Je, af en toe treed je een beetje buiten jezelf en dan kijk je zo tegen Hans-Klok aan. En ja, dat is toch moeilijk als je maar dat zelf doet. Maar je noemt hem ook door... gewoon Hans-Klok. Ja, ik noem hem ook Hans-Klok. Klok. <laughs> Kees Klok. Het <laughs> is artiestennaam. Maar ik, uh, ik ben heel blij dat zij dat doen. Want ik ben, ik ben geen goede zakenman. Ik wil gewoon heel graag optreden. Ik wil mensen verbazen. Ik wil met zo'n gigantische grote show optreden, als waar ik dat nu mee in Carré sta, dat, dat, dat is mijn droom. En ik ben niet zo dat ik aan een huis met een zwembad denk, maar ik zou het wel leuk vinden. Maar <laughs> als dat, het er ooit zo zijn. Precies. En ja. de weg en de, en de weg naar al die uh, naar die ambitie, toe, ja. die moet wel gewoon geschreven worden. Ja, precies. Want... Waar gaat die weg over? Wat, wat, is, wat, wat is nu cruciaal in in de plan? Want je bent 42. Ja. Dus, een beetje moet... opschieten, ja. Nou ja, het moet nu ja. wel gebeuren, toch? Het, is nu de, het moet nu wel gebeuren, dat zeg je absoluut goed. Um, als je, uh, toen ik 25 was, uh, dacht ik van... Ah joh, dan heb je nog een soort van uh, tien jaren stappenplan, weet je. En dan wil je dan daar zijn. En nu heb ik zoiets van, het moet een beetje opschieten. Maar kijk... Terwijl ik nu met Hurricane in Carré sta, is Tardus alweer bezig om die show naar Engeland te krijgen, om het naar Spanje te krijgen, om het in Duitsland te, te, ermee te toeren. Mm -hmm. en, en, en, en het is fijn dat zij dat nu doen, dat ik niet meer daar. Eh, vroeger moest ik dan echt al die agenten zelf aanschrijven en uitnodigen. En dan kost het je ook al het vermogen, want die mensen komen over en dan moet je een ja. hotel aanbieden en alles. Dus nou, dat het zijn natuurlijk. Ja, en dan ben je ook een beetje meer zakenman. Ik ben heel blij dat ik dat zakelijker heb kunnen nu kunnen laten varen. Dat, ik dat, dat, dat is niet meer mijn ding. Als er wat is, dan zeg ik, jongens, bel Stardust en die regelen het. En dat is te gek gewoon. Dus, dus straks, als een olievlek gaat die show over heel Europa. Ja. Maar de ultieme droom blijft toch nog steeds wel Amerika? Ja, ook. Maar ik vind het ook wel weer ja, ik, ja en nee. Ja, maar je zegt, Tuurlijk, dat, je zegt Vegas, dat blijf het blijft de ultieme droom. Ja, waarom dat, dat, eigenlijk? Nou, omdat het niet afgemaakt is. Het is niet goed afgemaakt, weet je. Je moet altijd dingen... Ik ben, ik ben altijd iemand van de tweede keer. Dus ik zal zeker daar... Uh, terugkomen en een succes hebben. Dus het is wel, uh, zit wel in mijn hoofd. Ik ben iemand van de tweede keer, ja? Is dat zo? Ja, ik ja, tweede keer geslaagd voor mijn rijbewijs. Maar alles de tweede keer. Dus, uh... okay. Maar je moet ook dingen te dromen. Ik vind dat, dat vind ik ook zo leuk. Mijn he. voordeel het is natuurlijk zo... dat het heel visueel is wat ik doe. Dus je hoeft er in principe niet bij te praten. Ik heb in China getoerd, waar niet. Dus dat vind ik dat, dat is een groot voordeel. Het, je kan er mee de wereld over. Maar ja, ik heb altijd dromen en ik vind uh, en Amerika al te gek. Maar ja, nu ook dat Nu weer, weet je, dat is zo. Uh, ja, ik, dat, dat, uh, ik denk dat dat voor ons allemaal wel toch het heilige der heilige is. Ja, ik bloemen. bloemen op de bank knikt. Schut, ja, knikt, ja. oh ze, ze krijgt ook een hele wilde wulpse bewegingen bij ja, zich. Ze. Ja, het zal dan wel. Nou, Carré is qua Nederland het hoogst haalbare in, ja. in, in jullie sector. ja zeker ja. Voor kleinkunst, voor show, voor uh, amusement, zeker. Wij spraken jouw collega Hans Kazan, ja, die wel, wel in leuk. een andere uh, branche maar goed, jij bent eigenlijk ja. ooit als begonnen jongetje Hans bij, ja, ja, ja. Uh, bij, bij Hans Kazan begonnen. En hij zegt, mijn grootste bewondering voor hem is zijn ontzettende doorzettingsvermogen. Dat hij na elke klap toch altijd Weer is opgestaan, keer op keer. Hans is een powermachine. Hij gaat maar door. Het is een dromer en ik hou van dromers, maar hij verliest soms wel de werkelijkheid uit het oog. Je moet toch echt met je voeten op de vloer blijven in de werkelijkheid dan? Want zweven in een show is prachtig. Ja, mooi gezegd. Maar, maar is, is, is dat uh, inderdaad jouw grootste vijand? Dat je de blik op de realiteit verliest? Ja, ik denk soms wel een beetje, ja. Maar. Nu ik dus natuurlijk dat management team van Starters heb, die dat, uh, ben ik, uh, mag ik ook een beetje meer dromen. Want zij hebben gezegd, ja, wat jij doet is uniek, dus droom alsjeblieft flink verder... Want wij vinden het ook alleen maar te gek als, als we daar uiteindelijk de hele wereld mee over gaan. Maar ik ben een absolute dromer, weet je. Dan uh, uh, normale dingen, zoals belastingpapieren invullen en zo. Uh, ja, ik ben ook wel weer gezegend dat ik daar mensen voor heb. Maar ik heb het nog nooit voor mijn leven zelf gedaan. Ik ben al 42. Ik dus, uh, ja, ja. kan gewoon maar één ding. Ja, ik kan eigenlijk maar één <laughs> ding. Nou ja, goed, ja. maar wel heel goed. Ja, dat dan weer wel. Ja, ja. Maar goed, jij bent toch ook helemaal niet van plan om dat allemaal te gaan veranderen, of wel? Nee, nee, nee. Nee. nee, gewoon uitbesteden. Ja, dat besteed ik uit. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld geen chauffeur of zo. Ik rijd al zelf naartoe. Dat vind ik dan ook weer lekker. En dus... Ja, nee, dat hebben we gemerkt aan het begin van deze aflevering. <laughs> ja, nee, ik, heel blij ik hoop nee. dat ik nog even op <laughs> mijn auto staat. <laughs> heb, je, heb je wel eens ergens spijt van gehad eigenlijk? Want je klinkt eigenlijk zo opgeruimd dat ik denk... nou, die man heeft ook eigenlijk helemaal geen problemen. Spijt spijt heb je niks. Dat is een zinloze ja. emotie. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar daarom ja. kan je nog wel hebben. Ja, waar heb ik spijt van? Nee, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Nee. Ik heb wel eens foute of zakelijke beslissingen genomen. Maar dat gaat alleen maar om geld, weet je. Denk ja. Geld interesseert je niet echt? Nee, dat is alleen maar stom geweest. Maar en en meeste artiesten die maken dat mee. En je moet ook... Uh, ik ben zo blij dat ik nog in de jaren negentig begonnen ben. Begin jaren negentig had je Hans Klok en Sita. Wij waren een duo. En... Uh, dan kun je nog permitteren dat, dat er een keer wat fout gaat of zo. Weet je. Dat kwam niet gelijk op YouTube tegenwoordig. Tegenwoordig moet iedereen binnen een week wereldberoemd zijn. En uh, elk optreden wordt, is gelijk op YouTube. De hele wereld kan het zien. En wat, wij zaten nog in zo'n beschermde tijd... dat het alleen nog op een videobandje stond. En als het niet zo goed was, dan raakte die videoband toch wel een keer kwijt. En, uh, dat, ik ben blij dat ik, dat ik in een hele goede tijd uh, opgekomen ben. Ja, ja. En dat dat ook heel langzaam is gegaan. Ja, jouw management nu zegt van nou, hij is eigenlijk gewoon te lief, hij kan moeilijk nee zeggen. En het fragment wat we nu horen is eigenlijk een, een illustratie daarvan. Je hebt meegewerkt aan het programma Try Before You Die van BNN. Oh ja. Yeah. So late, get ready for to your fantasies and ik De Chippendale Show is begonnen. Hans zal twee keer in actie komen deze avond. Straks natuurlijk met de Cowboys Strip Act. Maar zometeen eerst nog met zijn speciaal voor de Chippendales uitgedachte eigen Magic Act. The world's bastard's illusionist Mr. Hans Klock himself is here tonight in Las Vegas. Nou, met een beetje fantasie kan je de beelden er ook wel bij verzinnen. Ja, ja, ja. Alleen maar gillende vrouwen. Ja, ja, dat was wel erg leuk. Maar... Eenmalig deed je mee met de deels. Ja. Maar dat was eigenlijk zo'n groot succes, omdat je een combinatie deed van magie. Ja, ja, ja. Van magie en van kleren uittrekken. Ja. Uh, dat viel heel goed in de smaak blijkbaar. Want ze wilde je meteen gewoon, ja. gewoon voor de rest van het leven boeken. Ja, ik ga nu wel een hele grote grijns. Waarom dan? Zo, jij vond het, het gewoon vond leuk was, om te doen. Ik vond het wel lach om te doen. Want en is, jij eh, wilde het ook gewoon, hè? Ik, nou ja, ik dacht een leuk vakantiebaantje, want in oktober heb ik twee weken vrij. Ik denk, dan ga ik die Chip Dale's doen in Duitsland. Maar uh, Stardust zei, Hans, je bent gek als je dat doet. Ja. En ik begrijp ze ook wel, want ja, je wordt ja, ook een beetje gebruikt... door je populariteit om hun toch iets staan. in de populariteit, laten we zeggen... Dale's was 20 jaar terug natuurlijk veel groter dan nu... Maar ik, dat ik, het, ik heb het voor één keer gedaan. Ik, ik laat natuurlijk al mijn hele prachtige dames... altijd half bloot op toneel staan. En nu was ik zelf aan de beurt. En dat is toch wel een ervaring, want je kan je niet verschuilen. Dus ik had, uh, ja, ik moest Getraind? Toch altijd, zwaar getraind? Zwaar ik getraind. Ik kwam eraan en ik ben natuurlijk voor mezelf vrij wit. Dus ik, uh, ik werd gelijk naar zo'n douchecabine gestuurd. En ging zo'n vrouw ging me helemaal uh, bodypainten. Dus in vijf minuten was ik gewoon zwart. Ik wil, al zou ik vijf weken in Mallorca op het strand gaan liggen... dan zou je nog niet zo bruin zijn als dat ik toen was en uh, na twee keer douchen was het ook weer weg. <laughs> maar ik vond het een beleving, ik vond het wel heel erg leuk. En dit als was... jouw management er niet was geweest... Ja. dan had je nu een contract in je achterzak... en dan had je bij de Chippendales gezeten. Dan zegt Monika Stropman, dat vinden wij niet verstandig. Een carrière is maar kort. Je moet oppassen waar je ja op zegt. De Chippendales vonden wij geen goede move. Ik heb niks tegen de Chippendales hoor, maar Hans, <laughs> Hans is een A-merk... en dat moet hij ook zo blijven verkopen. Ja, maar soms zie je dat zelf. Uh, oh, ik ben... Eh, ik, ik, ik zeg niet zo snel nee, weet je. En dan denk ik, oh wat stoer en spannend. En dan, ja, ik ben de enige illusionist ter wereld die in Chippendale is geweest. Al is het voor één avond. En ik was zeer, ik uh, uh, vond het oh, zeer geëerd over het dat aanbod. Dat vond je al fantastisch. Dat ja, ik als het stoer, weet je. De Chippendales, die zijn allemaal 30 en ik ben 42. en ik, Het was gewoon een groot succes. Maar ik begrijp ook dus heel erg... Zeg ijdelheid, begrijp ik. Ja, natuurlijk maar het is dit hele beroep. <lacht> dus Maar ja? ik vond het wel leuk dat... Uh, ik begrijp het wel. Want je wordt dan weer een onderdeeltje van een show. En jij helpt alleen maar hun kaartjes verkopen. En we hebben functies. Jij bent dan dat... eigenlijk de Pamela Anderson van, Precies, dan... van de van Deals. Ja, yes, Dat en heb dat... jij mooi gezegd. Nou, en dat kom... had ik moeten zeggen als verklaring. Oh, had je die al klaar liggen? Uh, nee, nou, het is, het is wel een beetje overgewaaid, het chip en deels nieuws. Gelukkig. Hans Klok, uh, we krijgen Dan Blokker, of Dan Blokker stuurt ons. Ik meen me toch echt heel sterk te herinneren dat jij in Las Vegas ook al gevlogen hebt. En dat je er toen een heel verhaal bij had. Hoe moeilijk en duur het was om die act te kopen van een of andere weduwe. Nee, kort, uh, kort antwoord. Het uh, wilde vliegen toen, dus die wens had ik toen al. Maar dat is ons niet gelukt. Het is niet gelukt. En, nee, nu wel. en nu wel. Vijf weken lang vliegt hij door de nok van Carré. Ja. Schrijf iets op je tegel. Levensmotto of wijsheid. Dan vertel ik ondertussen dat Govert van Brakel zometeen in twee dingen... met Foppe de Haan, de voetbaltrainer, gaat praten. Nou, wat schrijft hij op? See you, See you Carré. Dat is mijn nieuwe levensmotto voor de komende vijf weken. Heel goed. Die VK's gewoon even naar achteren duwen. <laughs> oh, ik zit eraan daarna vegas. vega's. Dit is jouw motto nu. Ja, maar voorlopig vega. Dus korte trotsen. termijn denken ben jij. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Bedankt voor het leuke interview. Dank, meneer Klok. Dit was aflevering... laat me denken... 2318. Ja, 2318. Hi vanaf donderdag... in Koninklijk Theater. Karee. Tot morgen. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het laatste nieuws. Alle ogen zijn gericht op die voorgeleiding vandaag. De voorgeleiding in Oslo van Anders Breivik gebeurt achter gesloten deuren. De verslaggevers ter plaatse. Zoals de premier het zei, Dat ze krijgen ons het. niet klein. We are and we will make this one way or another. Feiten en emoties. De Noorse premier Stoltenberg kondigde een minuut stilte aan vandaag om 12 uur. Ik vond het uh, zeer indrukwekkend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Opruimfinale bij Expert. En alle. Ja, echt alle prijzen. Worden verpletterd. Kom dus ga naar Expert. Want op is helemaal op. Mis het niet. Van Experts kun je meer verwachten. Ook tijdens de opruimfinale.